Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de grootste concertlocaties van Rotterdam verdwijnt. Rotterdam wil dat er vanaf 2026 nooit meer concerten worden georganiseerd in Stadion De Kuip. Veel internationale artiesten zoals Bruce Springsteen, David Bowie en de Rolling Stones stonden daar ooit. En ook Marco Bossato gaf er twee jaar geleden nog een groot concert. De gemeente wil rondom de Kuip nieuwe huizen bouwen. Dan is de geluidsoverlast van dit soort concerten niet handig. De eigenaren van het stadion lopen daardoor wel geld mis. En daarom krijgen ze van de gemeente miljoenen als compensatie. We weten pas op het allerlaatste moment of de formatie gaat lukken of niet. Dat zegt een van de informateurs. PVV, VVD, NSC en BWB hebben tot 15 mei de tijd om een akkoord op hoofdlijnen te maken. Echt makkelijk gaat dat nog niet. En alle tijd is volgens de informateurs ook hard nodig. Morgen praten de partijen verder dan over veiligheid, energie en klimaat. Het allerbelangrijkste nu is steun aan Oekraïne, dat zegt de baas van de NAVO. Ook onze eigen demissionair premier Rutte vindt dat. Volgens hem moeten landen nu drie dingen doen, zegt hij op een persconferentie. One is producing more ourselves for the medium term. Looking at what we else we can deliver to Ukraine from our own stocks and purchasing what's available around the world. Normaal moeten NAVO-landen bepaalde voorraad aan wapens en munitie hebben. Die regel is nu even minder belangrijk als landen dan wel Oekraïne meer steunen. En een bizar verhaal uit Brazilië. Een vrouw heeft daar een dode man meegenomen naar de bank om een lening af te kunnen sluiten. Dat schrijft de Telegraaf. Bij de bank probeerden ze hem een formulier te laten ondertekenen voor de lening. Maar dat lukte natuurlijk niet. Een medewerker van de bank zag ook al snel dat de man er erg bleek uitzag. De vrouw zei dat het haar oom was en dat hij nou eenmaal zo is. Uiteindelijk hebben de bankmedewerkers de ambulance opgebeld. En die hebben vastgesteld dat de man al uren dood was. De vrouw zit vast. Het weer vanavond en vannacht verdwijnen alle buien. En koelt het af naar zo'n 2 graden. Morgen wolken en zon bij een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de Ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam-over-Amstel en Amsterdam-Slotenvaart, 10 minuten vertraging. De N202 Amsterdam-richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22, 10 minuten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 Jubecker started talking with a bullhorn in his head Bullhorn in, bull in his head He was cool, he was clear, he was always incoming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 En zo zuiver werden gezongen en gespeeld. Ja. ja, ze zijn een beetje getypeerd als uh, in, de 17, in de 70 jaren en de 80er jaren. Dat ze perfecte popmelodieën maakten met intelligente teksten. Uh, Resulterende in klassiek als Dreadlock Holiday. Ja, daar zijn we wat minder over. I'm not in love. The Wall Street Shuffle natuurlijk, ja. Donna, I feel the love. Maar wat is nu voor jou het.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 to stay in this life Was I'm Not in Love, geschreven door de Eric Stewart en Rain Goldman. Het staat vooral bekend om zijn innovatieve en onderscheidende achtergrondtrack, die voornamelijk staat het meer zang van de band. Ook inderdaad, die, wat ik zei net, die harmonie ongelooflijk. Ja. Het is uitgebracht in 1975 als tweede single van het derde album van de band, door Original Soundtrack.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 en uh, how dare you hè? Wat, heb je, wat heb je me nu geflikt ja. en die man die zit op zijn werk in de mooie uh, krijtstrip pak die denkt van oh jezus ik wil niet nu door mijn vrouw lastig gevallen worden <coughs> prachtige hoes waar, uh, en trouwens er is, is ook een nummer op die plaat wat een beetje daaraan refereert how dare hè? you, ja zeker ja. Ja. en dat is oh, ja, de stenties zie je uh, ten voeten uit ja. die kunnen dat heel goed uh, oproepen dat soort beelden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 het tegenovergestelde. <laughs> ja, maar, dat, ja, maar soms is muziek ja. sterker dan woorden. Jazeker. Ja, ja, ja, ja. Daardoor blijft het ook langer hangen. Het is een beetje intrigerende tekst... ook door dat gefluisterde tussendoor Klopt. halverwege. Ja, ja. Big boys dan don't kunnen... cry. Ja. Je, ja, Wat zeggen ze dat, ja? Ja, okay. big boys don't cry. Een paar ja. keer ja. ja. ja. Heel hypnotiserend. Ja, dat is een... Uh,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 Ja, we beginnen nu of gaan verder met Don't Hang Up van de LP How Dare You uit 1975 ook. het nummer dat we net hoorden het dat nummer van, ja, op, is ja. van de LP How Dare You uit 1975 ja Nou als je nou zou moeten raden je kent het utensils een beetje en je ja. zou niet weten door welk duo dit nummer is geschreven Contend Cream <laughs> of Golden Stewart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 vind ik het ja. is uh, harmonisch mooi het is afwisselend uh, uh, er zitten veel soorten stemmingen in dat kunnen we wel aan die aan die jongens overlaten een van mijn favoriete nummers maar het dan is, dan is ook wel een beetje een triest nummer want daarna zijn God in Cream en uh, Lloyd Cream Godding Cream dus uit tensie gestapt hè? waarom denk je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 they boggle I came, I saw What manner of beast is this? New York, you talk a little bit Left to center I scream, I shout New York, is throwing its way to Walk tall Walk straight Spit the world right in the eye The stronger the wood The straighter the arrow Devoted collectors of Of a crucifix twat. Ik denk dat de toen ze net begonnen, was het een heel nieuw geluid. Daar was iedereen het wel over eens, ja? in 273. Ja. 1973 um, Er was heel veel afwisseling binnen één song vaak. Uh, of in ieder geval binnen de songs daarnaast binnen, binnen de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 Dunne stem en die andere ja. mannen. Ik vind dat uh, Kevin Gold die heeft echt een wat zware barstem. Mm -hmm. En uh, ik geloof dat uh, Graham Goldman zit er een beetje tussenin. Dat is wat meer te, te pruimen over het algemeen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 Nee, moet je dat okay. ergens aan denken? Nee, nee. Die nee. Eagles, ja, Hotel Californië. Ja, ja. <laughs> Ze waren ja, een tijd dat. ver vooruit, die Tensie <laughs> Er Je zit in een hotel ja. en je kunt er niet uit. Ja, nee. dat moet je dus bij Tensie zijn. Die hebben dat bedacht. Oké. Okay. Dus Hotel van Sheet Music uit 1974, alweer, ja. made a coconut Let's buy an old car We'll crash in a hut We'll feed the food to the board and we'll live off the coconut Well there's a big black mama in a tree She's gonna cook us She's gonna call a rest of the drive. And it looks like the ghost of Tarzan lied He went over to the other side And he rang like a bell from tree to tree And have a revelation Get American menus with all American men. We're getting sick out of things America. We're Coconut. Let's buy an old car We'll fresh in a hut We'll feed the food to the port We'll live off the coconut. Well there's a big black bummer in a tree She's gonna cook us She's gonna call the best of the drive. And it looks like the ghost of Tarzan lied He went over to the other side And he rang like a bell from tree to tree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 Nummer, ik vind, ik vind uh, wat je zegt, houdt daar je een van de betere uh, albums eigenlijk van Ten CC? Ja. Een van de mooiste, ja. ja. Dus ze zijn ook op een. Als je het hebt over de originele formatie, op een hoogtepunt gestopt. Want dat was de laatste. Ja. Dat was de laatste met dus een de twee. Abby, ja, dat is eigenlijk de Abbey Road van Ten CC. <laughs> het is ook de meest gepolijste uh, qua geluid, vind ik. Ja, ik, vind ik ook in Misschien ja. een heel ver gezocht vergelijken, maar ergens gaat hij wel op. Ja.